5 uur. Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De RIVM-site Infectieradar bevatte een ernstig datalek. Op de site hebben zo'n 60.000 Nederlanders gemeld of ze coronaklachten hebben gehad. Door in het internetadres één cijfer te veranderen, waren persoonlijke gegevens van andere deelnemers te zien. Ook antwoorden op medische vragen waren op deze manier zichtbaar. Het is niet duidelijk of er misbruik is gemaakt van het datalek. Na een melding door de NOS heeft het RIVM de site vanochtend uit de lucht gehaald. In Eindhoven begint rond deze tijd een demonstratie tegen racisme en politiegeweld. Van de gemeente mogen er 700 mensen meedoen en de organisatie verwacht er ook ongeveer zoveel. Ze moeten anderhalve meter uit elkaar staan en een mondkapje dragen. Eerder vanmiddag was er een protest in Tilburg. Daar waren bijna duizend mensen. Twee keer zoveel als toegestaan, maar het protest verliep rustig en iedereen hield zich aan de regels. Ook in andere landen wordt geprotesteerd, onder meer in Londen en Berlijn. In Londen waren duizenden mensen op de been. Te veel om de afstandsregels te kunnen naleven. Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is sinds gisteren met één gedaald. Het zijn er nu 96, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Eerder vanmiddag meldde het RIVM dat sinds gisteren zes nieuwe doden zijn geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Gisteren waren dat er 15. Het totale dodental staat op ruim 6000. De laatste Nederlandse gewichtsheffer die meedeed aan de Olympische Spelen, Piet van der Kruk, is overleden. Op de Spelen in 1968 eindigde hij in de zwaargewichtklasse als negende. Hij werd vijf keer Nederlands kampioen en verbeterde meer dan dertig keer een Nederlands record. Van der Kruk werd ook vier keer Nederlands kampioen als kogelstoter. Piet van der Kruk was 78 jaar. Het weer. Het is wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden af en toe regen. Vannacht kunnen in het westen buien vallen. Minima rond 10 graden. Ook morgen wat buien, maar minder wind. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 zo door je het geratel van machines do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 Van al-Jazof, Jeruzalem. het echt niet langer kan. Ons Huh? <laughs>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 Ik wil jouw brandveerman wel zijn En wil je ook zo graag eens kussen Als ik jouw brandveerman ma. Zandvoort, ook op internet. internet, internet, internet. www.zfmzandvoort.nl Ga erop uit met je gezin en laat je zorgen thuis. Voor een trip in de natuur op naar de zee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 Compact de fiets of neem de auto. Blijf niet zitten op de stoel. Als je op weg bent, geeft de buitenlucht een kriebelig gevoel. Ga naar de bossen op het strand of naar de heide. Voel je fit en blijf gezond, dus zing maar mee.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 als de zon schijnt stemt dat iedereen tevreden. Met de bakkie erbij. Oh herfst, ik Ja, ik ben de je de welke tent zullen we gaan zitten? Direct, denk je? Ik we blijf we gewoon hier. Als je niet erg vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij?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 Veel wil bier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 EFM Oeh, dat is lekker! Dan wordt het weer een feestje! schudden met die toeters! Handen in de lucht! mond de hey. Dat klinkt rechts goed! Gooi hey. hey. die handjes in lucht. Hey. Hey. de lucht! De fiets is aan de deur en de deuren dicht Alles maakt uit, behalve het licht Iedereen maakt geluid Komt uit Helmond? Maakt niet uit! Hoe haar zit los, hoe jurk zit strak Gelijk wel hem verpakt Vrouwke, komen zicht dichterbij Ga er vanavond mee met mij!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 je weet niet, half wakker met mij doet. We gaan heen en weer. We gaan op en neer. Zolke maak me gek, Met een lekker de lijf. We gaan heen en weer. We op en neer. Op en neer. We gaan maak me gek. Maak me kijk.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 I'm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 U niet beviel, nu zit u in zo'n centrum en u krijgt maar geen asiel. Maar het kan altijd nog erger, en dat klinkt misschien wel raar. Want u heeft nooit geen hechten in de tuin. En pas pas maar. Zo. Nou. Ik hou dit niet. weg te sturen, dus pak ik zelf maar zijn geweer. Dit kan niet langer duren. Oh, oh, ik heb zo'n last van herten in de tuin. Nou, nog één om het af te leren dan. Je weet het, hè? Alleen als die ijs en ijskoud is.